Met een museumkaart. 18 plus speelboeist. Dus. Ja? Serieus? Oh. oh, wat een geld! 50.000, wat Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?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 Goedenavond. Mona Keizer weet niet of ze nog wel bij de BBB wil blijven nu ze niet is gekozen als nieuwe partijleider. Dat zeggen bronnen tegen RTL Nieuws. Vanmiddag werd bekend dat Caroline van der Plas terugtreedt en Henk Vermeer haar opvolger is. Mona Keizer zou daarbij op het laatste moment gepasseerd zijn. Ze zou vanavond hebben laten weten dat ze moet nadenken over de situatie die nu ontstaan is. Deskundigen maken zich zorgen om de terugroepacties van speelzand. Dat meldt het AD. In dat zand zit mogelijk asbest, maar als dat wordt teruggebracht naar de winkel, kan personeel er ook mee in aanraking komen. De Voedsel- en Warenautoriteit adviseert om het speelzand nat te maken... en dubbel in te pakken voordat je het terugbrengt. In de Alpen zijn opnieuw doden gevallen door een lawine. Dit keer gebeurde dat in het westen van Oostenrijk. Vijf skiers raakten bedolven onder de sneeuw... en twee hebben dat niet overleefd. Deze week kwamen er aan andere landen in de Alpen... ook al wintersporters om het leven. Eén in Italië en drie in Frankrijk. De Olympische Winterspelen. Ja, het was een avond met pieken en dalen op de Winterspelen in Milaan. We hebben er twee gouden medailles bij. Eentje op de 1500 meter schaatsen. Antoinette Rijpma de Jong haalde die binnen. En een uurtje geleden werden de Nederlandse mannen ook nog kampioen op de 5000 meter relay bij de short track. En die zijn natuurlijk hartstikke blij, vertellen ze achteraf bij de NOS. Dit was bizar. We hebben hem gewoon precies gereden om te winnen. En het is ook nog gelukt. Fantastisch. Ongelooflijk. <laughs> Inderdaad. Kippenvel. Ja, ja, ik kan het eigenlijk echt nog niet geloven. Ik stap het ijs af en denk jullie ook, wat is er nu gebeurd? We zijn gewoon Olympisch kampioen. Nou, het ging minder goed bij de vrouwen bij de 1500 meter short track. Daar zijn alle drie de Nederlandse sporters uitgevallen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot de graad of 6. Morgen een mix van wolken en zon bij maximaal 12 graden. Dankzij Rebecca. Graag gedaan. Flitsmeister meldt geen vertraging op dit moment. Wel nog één flitser op de A200. Van Amsterdam naar Haarlem even opletten bij Hexmedicouw 8.5. Q Music. Geen slobben. Op de lekkere vrijdagavond. Goed het weekend in zometeen met Shia en Shana Ball bij de bang bang. Maal Smit ook zo. Nou, with the MC. Feel special, special No heaven on earth if I can't be with you, you. Be with you Swim in your eyes so I can tell the truth I can tell the truth oh. I'm If you wanna dance by Q Music. Over precies één maand, exact een maand, staat Maal Smit op het podium in Rotterdam Ahoy. Je stem gaat er zelfs van overslaan. Hij is erbij tijdens Q Music Top 40 Live. Mocht jij er nog niet bij zijn, koop dan nu nog even gauw je, ja, je tickets. Want het, het gaat er echt snel uit. Ik denk dat we binnen de kortste keer gaan uitverkopen. Dat is geen grap. Want naast Maal Smit zie je daar ook onder andere Bente, Cloud, Douwe Bob, Emma Heesters. <middels> Snelle... En Zoe Levi. Ja, het, ja, dit ging eigenlijk wel heel gauw, hè. Maar het zijn echt een hele hoop namen. Check alles maar gewoon via QMusic.nl. Daar vind je alle informatie. Zometeen ben ik met een goede vriendin van mij... die vanavond als één van de honderd... al het nieuwe album van Harry Styles heeft gehoord. Gaat vertellen hoe dat was zometeen. Naar Sia. Up with it, girl. Rock with it, girl. See you, it, girl. Ba bang, bang. Bang with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put a bang, bang. Come on, come on. Turn the radio. Get up a booty for repeat, girl. Me now touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than you worth, worth. I don't need no money. You want more than diamond, more than gold. As long as I can feel the baby. Make the day just baby, baby. take control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dating. Free up yourself, get out oh, of control. Baby, Sounds better with you. Better with you. Styles. Een aperture bij Q. Het is een bijzondere avond voor grote Harry Styles-fans in Nederland. Want hij organiseerde in 41 verschillende steden, waaronder dus in Amsterdam, luisterparties voor zijn nieuwe album Kiss All the Time Disco Occasionally. 6 maart komt namelijk zijn gloednieuwe album uit. Duurt best nog wel even. Dus het is best knap dat hij al zo vroeg dat album uh, toch een soort van de wereld in weet te slingeren of durft te slingeren, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, en ik ben ook een beetje jaloers, want het is volgens mij erg exclusief wat daar aan de hand is geweest. Je moest echt wel uh, van goede huizen komen om naar dat feestje te mogen, maar een vriendin van mij, Marije, die heeft het weten te flikken. Marije, hallo. Hey. Laat ik even beginnen met hoe is dit proces verlopen? Nou, uh, ik denk vorige week vrijdag volgens mij kwam er online dat er dus allemaal listening parties over de hele wereld uh, georganiseerd zouden worden. En je kon je gewoon opgeven. En dan moest je een vraag beantwoorden van hoe je dacht dat het album zou klinken. En dat heb ik gedaan en toen ben ik uitgekozen. En als een van de honderd of zo, toch? Ja, honderd waren er volgens mij, ja. Nou, en dus, hoe was het dan vanavond Marijn? Want jij hebt gewoon als een van de allereerste ter wereld gewoon al het nieuwe album van Harry Styles ja. gehoord. Het was echt te gek. Het was. Um, ja, je moest, sowieso, je moest je telefoon inleveren. Dus uh, ik heb ook niks <laughs> kunnen opnemen of zo. Het was echt super exclusief. We moest helemaal in zo'n kluis, al je spullen en zo. En ja, toen ging het album gewoon super hard aan. En uh, ja, konden we het luisteren. Het album begint met apertures, die kennen we allemaal al. Dus toen gingen we vooral gewoon heel hard meeblaren en dansen. Maar daarna werd het heel stil en ging iedereen toch ja, eerst even luisteren wat, hoe het nou klonk en zo. Maar uiteindelijk. Alle nummers waren zo vrolijk en een beat dat we eigenlijk alleen maar hebben gedanst. en heel verbaasd zijn geweest over hoe goed het was. Oh, dat klinkt heel veelbelovend dan. Ja, ja zeker. Is, het, is Aperture dan ook een beetje hoe de rest van het album gaat klinken? Of schiet het een beetje alle kanten um, op? Nee, het is wel. het grootste deel is wel echt een beetje fun, disco. Een beetje zoals Aperture. Er zitten twee nummers in die wat meer emotioneel, langzaam zijn. Maar ook die waren best wel. Uniek en experimenteel. Ik kan het niet zo goed omschrijven. Het is in ieder geval niet te vergelijken met zijn eerdere albums. Ja, het is vooral heel... Ja, vrolijk. En, en het werkte heel goed in de setting. Eh, met op een dansvloer met heel veel mensen. Het was super warm daarbinnen. En dat is ook een beetje hoe het, hoe het album voelde, zeg maar. Echt een beetje uitgaan, leuk, plezier. Oh. Hey, en je zei het is niet te vergelijken met zijn voorgaande albums. Maar in zijn nee. voorgaande albums zit natuurlijk bomvol met hits. Het is ook niet alsof één liedje Absoluut. van elk album een hit is geworden. Er zitten nee. gewoon echt nou, drie, vier hits per album op. Gaat dat ja. met dit geval ook zo zijn? Ik denk het wel. Eerlijk gezegd... Ik denk ik het echt. Um, de nummers waren verschillend genoeg dat het niet allemaal een soort van als één groot nummer voelde, want dat heb je soms bij albums dat eigenlijk alles een beetje hetzelfde klinkt. Dat was hier totaal niet, waardoor ik denk dat er echt wel potentie is voor meerdere hits. En ook um, de twee langzame nummers waren ook best wel hitpotentie, denk ik. Oh. Oké. Okay. Ja. En wat wordt de klapper? Heb je, heb je een titeltje of zo? Die, Oeh, uh, ik heb woord. dus... Wacht, maar hij heeft natuurlijk die tracklist heeft hij al gedeeld. Ja. En ik dacht op basis van die tracklist... daar zat uh -huh. Was het American Girls? Is dat nou een van de ja. listjes? Ik ja. dacht op basis van de tracklist, ik denk dat dat een hit wordt. Ja. Dat denk ik ook. Dat vond ik echt een hele leuke. Ik vond Dat was volgens mij het tweede nummer. Wat we hebben gehoord. En het derde nummer. Dat heette Ready Steady Go geloof ik. Ja. Die was ook heel leuk. Dat was denk ik mijn favoriet. Het was een beetje lastig om de, de teksten en zo te horen. Dus ik, ik kan er nog niet helemaal een goede mening over vormen. Maar ja, ik denk dat inderdaad American Girls is wel echt een goede. Ja. Hé, hey, mega Marije. Uh, ja, geniet ja. nog even lekker na van je avond. En een heel fijn weekend Dank nog. Dankjewel. Hetzelfde. Nou, wij moeten dus nog even wachten tot 6 maart voordat we weten hoe het gaat klinken. Het nieuwe album van Harry Styles. Ik ben zo benieuwd. Dit is Marshmallow by Q. I heard that you were late going home. Knew it right away something's wrong. I guess you gotta go when the angels call. Never got to say what I want. Never be the same with you go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 CD van mij CD van ons allebei Maar ik kregen van moeder Van mijn moeder Dus van mij CD van jou CD Origineel, hè? Tegenwoordig staan ze ook in de top 40 met een nieuwe versie... met Ronnie Flex, cd van mij. Maar dit was gewoon de kapitein deel 2. Ja, dat denk ik Willem-Alexander. Is het Madonna? Is het Taylor Swift? Ritsma. Ricky Martin. Kaartje Patti. Ben je Helen Hendricks? Kane? Who the fuck is Kane? Dat ben ik. Maar de vraag is, wie ben ik? Ik ben in de huid gekopen van een uh, bekend persoon. En het is jouw de taak om te raden wie dat is... Ik mis toch altijd wel even Stefan Bouwman op dit moment. Normaal doe ik dit namelijk met mijn lieve vriend en collega Stefan Bouwman. Maar die heeft lekker een avondje vrij. Dus je zal het toch even met mij moeten doen. Het geluk is wel, ik heet Kane. Dus we kunnen nog steeds gewoon Hoe de Fuck Is Kane spelen. Um, en ik dacht voor vanavond. Zal ik eens een keer een schrijver zijn? Dat geef ik je hierbij ook alvast dus weg. Dat is mijn hint. Ik geef altijd al een eerste hint. Um, maar ik ben nog nooit in dit hele spel. Dat we de, dit spel van mij drie jaar hebben gedaan. Ben ik een schrijver geweest. Dus ik dacht, ik ben vanavond een schrijver. En ik garandeer daarbij ook, ik ben niet een hele obscure schrijver. Dus het is een schrijver die iedereen kent. Dat weet ik zeker. Als je deze schrijver niet kent, moet je echt wat doen aan je... Ja, dat moet ik, ja, dat moet ik toch zo eerlijk zijn. Dan vraag ik me af waar je al die jaren hebt gezeten. Maar goed, dat ben ik. Nee, dit komt goed. Dit komt echt goed. Iedereen kent deze schrijver. Leidt het je leuk om mee te doen met Who the Fuck is Kane? Uh, stuur dan even Kane met een berichtje via de Q Music App. Dat schrijf je C-A-I-N... En als je het anders spelt, dan doe je helaas niet mee. Zo streng moet ik ook helaas zijn. Uh, win jij zometeen, moet ik thuis eerst zeggen... je mag eerst een ja- of nee-vraag straks stellen... dan een gokje wagen. En heb je dat gokje dan goed, dan win jij... een all-in-arrangement voor vier personen... bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bonen, onbeperkt gourmetten... en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm Drankenpakket. Nou, wil je meedoen? Stuur dan, uh, Kate, de in de Brigitte Q. Hè?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 Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Koekoek, papi, de Lulu? Gek. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon voor maar 222 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt wordt een sterkere leider. Met Schouten en Nelissen. Kijk op SN.nl Lidl Mini!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 Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Fans van naanzinnig voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor eens der Beterleven slagersrookworst Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd, rijje. Ja, zicht dat. Fans van voordeel. Aldi. Kou. Voor talloze kinderen is kou levensgevaarlijk.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 Chamma chamma ke sitar Fire Rack Ja, dat denk ik. Willem-Alexander. Is het Madonna? Is het Teleswift? swift Ritsma. Ricky Martin. Kaartje passie, Ben je Helen Hendricks? Kane? Hoe de fuck is Kane? Nicole, goeie avond. Hallo. Hoe is het? Goed. Heb jij het koud of is het niet cold bij jou? <laughs> <laughs> Nou ja, ik zit in de auto, dus uh, het valt mee. Het is lekker warm, oké, okay, dat scheelt. Het schijnt dus dat het volgende week gewoon 18 graden wordt, hè? Ja. En dat het deze week dan 2 graden en zo is. Ik, ik hou het allemaal niet meer bij. Hoe, hoe jij? Ja, ik oh. hoop ook dat het lekker warm wordt. Sta je goed geparkeerd ondertussen? <laughs> ja, ik ben bijrijder, dus ik hoop het niet zelf te doen. Oké, okay, dan is het goed. Uh, Nicole, laten we alles maar ook achterwege. We gaan gewoon met de deur in huis vallen. Uh, we spelen Hoe the fuck is Kane? Eigenlijk gewoon Wie ben ik? Ik ben eigenlijk al... Nou, best dicht bij het goede antwoord, want ik heb al weggegeven als eerste hint dat ik een schrijver ben vanavond. Uh, je mag ja. eerst een ja-of-nee-vraag stellen, dan een gokje wagen. Laten we beginnen met, wat is jouw ja-of-nee-vraag? Uh, is het een schrijver met een vrije naam, vijf letters? Oh, uh, oké, okay, ja, precies. Goed, goed dat je het nuanceert, want ik moet erbij wel bij zeggen, je moet echt een ja-of-nee-vraag stellen. Maar je vraag is dus, heeft mijn voornaam vijf letters? Klopt dat? Ja. Kun je vertellen. Nee. Nee, nee, nee, nee. nee. Mijn voornaam heeft geen vijf letters. Who the fuck is Kane? Ik ga voor Jan Terlouw. Jan Terlouw. Jan Terlouw. Van Koning van Katoren. Nee. Ik ben helaas, helaas. niet Jan Terlouw. Heb je wel boeken gelezen van Jan Terlouw? Ja, zeker wel. Is het je favoriete schrijver? Nee. Nee. Maar Koning van Katoren, wel een klassieker. Mochten mensen Koning ja, van Katoren nog nooit hebben gelezen of gezien. Filmen is trouwens ook altijd goed. Uh, zeker kijken. Nicole, dankjewel. je wel. Fijn weekend hè. Dankjewel. Pakkel zo. Hoi hoi. Dan gaan we nu naar de bakkerij. Nick, goeie avond. Goeie avond. Hoe is dit de boulangerie? Ja, druk en, uh, en gezellig. Maar ondertussen kan je wel gewoon nog meespelen op de radio. Ja, daar maken we tijd voor. Kijk. <laughs> hoogtepunt van de avond. <laughs> Wat ben je aan het bakken? Ja, ik ben nou met gebakjes bezig. Lekker man. Oh, en snoep jij ook wel eens van de gebakjes ondertussen? Of laat je dat altijd netjes uh, gewoon... Ja, nou nee, ja, iets te veel. Iets, iets te veel. Iets, iets te veel in je mond of iets te veel uit je mond? Ja, uh, allebei. All <laughs> <laughs> nou, ik zou je groot gelijk geven, Nick. Als je de hele avond alleen maar tompoes en gebakjes voor je neus hebt... dan mag je er echt wel wat van meesnoepen, snoepen, denk ik. is zuivelen, is gezond. Daarom. daarom. Nick, wat is je ja-of-nee vraag? Ben je een Nederlander? Ben ik een Nederlander? Ja, ik ben een Nederlander. Who the fuck is Kane? Ben jij kluun? Ben ik kluun? Van de Komt een de Vrouw bij de Dokter. Ook een goed boek. Het enige boek waar ik ooit bij geheld heb. Um, maar nee, ik ben niet Kluun. Ja. Heb jij wel ook geheld bij Komt een Vrouw bij de Dokter? Even ervan uitgaande dat je het hebt gelezen. Ja, ja. Ik vond als, dat, een klein kind. als een kleinkind. Als een kleinkind. Ik vond dat een rare gewaarwording, man. Dat ik voor het eerst moest huilen bij een boek. Dat ik dacht, ik zit gewoon letters van een pagina te lezen. en ik zit hier te huilen. Dat is zoiets raars. Echt jammer dat je een Nederlander bent. Want ik dacht echt een buitenlander. Ik had iets in de kop zitten. Ik denk, dat kan niet anders. Oh, wie zet je dan op Dan Brown of zo? Ja, dit spel kun je niet spelen zonder Stefan. Dus Stephen King. <laughs> ja, dat is waar. Nou, misschien dat ik hem de volgende keer nog meepak, dan, Nick. dan weet je het hierbij alvast. Um, ja, helemaal goed. Werks nog even, hè, Nick? Ja, dank je. Hoi. Ja, Hoi. Gaan we nog even naar Anouk. Anouk, goeie avond. Goedenavond. Hallo. Wat is jouw ja-of-nee vraag? Uhm... Ben je een schrijver voor volwassenen? Ben ik een schrijver voor volwassenen? Wat een goede vraag. Ik ga even dubbel checken of ik niet ook boeken heb geschreven voor volwassenen. Want dat zul je toch altijd weer zien dat ik dan nu iets zeg... en dan klopt het niet helemaal. Maar laat mij dan hierbij vertellen... Nou ja, ik sta in ieder geval bekend om mijn jeugdboeken. Dus dat is denk ik de grootste hint die ik je kan geven. Ik ben vooral een jeugdschrijver. Who the fuck is Kane? Dan denk ik Paul van Loon... Het is ongelooflijk. Anouk, ik ben Paul van Oh, er wordt meer gejuicht. Die zitten nog meer in de auto. Mijn zoon. Mijn zoon. En was die dan ook degene die met het antwoord kwam? Nee, dat nee. niet. Oh, maar we hij hadden was wel het... samen de vraag bedacht. Oké, okay, precies. Hey, hoe kwamen we bij Paul van dan? Uh, nou, wij zaten al te denken buitenlander of niet. Want we wonen zelf in het buitenland. Dus, um, nou ja, toen uh, kwamen we op die vraag. En nou, hier wordt ook wel Paul van Loon nog steeds gelezen. Dus, uh... Kijk, wat goed. De Gieselbus, de Hofje Weerwolfje. Ja. Goed, hé. Nou ja, uh, Anouk, gefeliciteerd. Weet je wat je hebt gewonnen? Nee. Nee, nou, oh, dan vind ik dit altijd een heel leuk moment. Anouk, jij hebt gewonnen. Een al in arrangement voor vier personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bollen. Onbeperkt gourmetten En alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palmdrankenpakket. Nou, helemaal geweldig. Heel veel plezier, ook met je zoon, denk ik zo. Ja. Ja. Yes.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 The time go right out the window Trying to hold on, didn't, didn't even know I wasted it all just to watch You go. go I kept everything inside and even though I tried It all fell apart What it meant to be will eventually be a memory Of a time I tried so Tried. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard In spite of the way you were mocking me Acting like I was part of your property Remembering all the times you fought with me I'm surprised it got so hard Things aren't the way they were before You wouldn't even recognize me anymore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 Ik word er uh, in de q music App terecht goed op gewezen, dat ik net niet zo goed heb opgelet. We speelden net namelijk, hoe de fuck is Kane? Wie ben ik eigenlijk uh, En uh, Er werd net geraden door Anouk dat ik Paul van Loon ben. Maar ik had even misgehoord, of in ieder geval over het hoofd gehoord, dat Anouk uit Amerika komt. Mirjam Stoffer stuurt, ze woont in het buitenland, zegt ze. Emmanuel zegt, goedenavond Kane, ze woont in het buitenland, die net gewonnen heeft. Uh, dus Anouk... Hi! Ja, Anouk, uh, ja. helemaal stom ja. van mij. Ik heb helemaal overheen gehoord, maar je, je zei gewoon net dat je uit het buitenland komt. komt. Nou, ik kom wel uit Nederland, maar we wonen in het buitenland. Je ja. woont in het buitenland. Waar woon je dan? Uh, in Amerika. Ah ja, oké. Okay. En je hebt dus uh, ja. je hebt een all-in-arrangement gewonnen in Zwijnrecht. Dat is een eindje van ja, Amerika. Dus we zijn... <laughs> kom, uh, nou, als we dan weer in Nederland op bezoek zijn, dan uh, hebben we nog een extra uitstapje, toch? Dat is zo. Dus het komt sowieso goed. Ja, het komt helemaal goed. Oké, okay, moeten we nog iets opsturen ja, naar Amerika? M mijn zoon zegt ja, maar. <lacht> um, <lacht> moeten we een nieuw boek van, van Paul van Loon of zo? Moeten we een Grizelbussen van Dolfje weerwolf voor jullie kant opsturen? Vind je dat leuk? Hij zegt ja, doe maar. Hartstikke leuk. Oké, okay, dan gaan we dat. Heb je een specifiek deel nog wat je wil? Of moeten we dat moeten we maar gaan even achter de schermen oh. kijken? Ja, kijk maar. Oké, okay, dat komt goed. Gaan we dan nog even afstemmen. Hé, hey, ben ik toch even benieuwd, Anouk, waarom nou, woon je in Amerika? Oh, uh, we zijn hier voor werk ooit gekomen. Werk en studie. En uh, sindsdien, en toen zouden we er eigenlijk twee jaar zijn. En uh, nu wonen we er nog, nog steeds na, wat is het? 26 jaar dit jaar. Dus uh, Het is al een poosje. En dan eens in de zoveel tijd, dan kom je gewoon weer naar Nederland. Op vakantie. Ja, we proberen ieder jaar wel een, een keertje te gaan. Dus, uh... Leuk, hé. Hey. En is het, waar in Amerika woon je precies? Oh. Uh, vlakbij Washington, D.C. Zo, is dat niet uh, heftig in deze tijden? krijgen daar veel van mee. Tenminste, in Nederland krijgen wij heel veel mee over hoe Donald Trump... en hoe dat allemaal gaat. Ja. Om, uh, misschien dat jullie nieuws heel anders consumeren tijden. daar. Nee, en ik kijk ook veel het Nederlandse nieuws. Dus nee, we, het, het, is, uh, het is niet uh, de beste tijd hier, zullen we zeggen. Maar het gaat met jou in ieder geval en met, je, met de familie gaat het allemaal goed? Ja hoor, ja. Oké, okay, dat doet me deugd. Um, Anouk, wat mega leuk dat je dan naar q Music luistert... helemaal all the way from the United States of America. <laughs> ja, vind ik echt ja, heel leuk. Nou, dus ja, dat is ook heel leuk. Ja, grappig eh, toch? Nog even één keer voor de goede orde. Hoe laat is het nu bij jou dan? Uh, even kijken, het is uh, kwart voor zes. Het is middags. Avond, zeg maar. Dus, ja, uh, ja eind van de middag. Ja, precies. Dus. <laughs> nou, wat leuk dus dat je Q Music luistert. Dat vind werk, ik echt vet, ons. hoor. Dat, dat we gewoon zelfs een wereldwijd bereik <laughs> hebben wat dat betreft. Ja, nou, leuk toch? Ja, zeker. Uh, have a very good evening, then. Yeah, thank you well. <laughs> and greetings to, uh, to your whole family in the United States of America. Greetings, Bert. That's what we're doing. And a good trip. Hoi, hoi! Hoi, hoi! Hoi, I had a dream We were sipping whiskey neat Highest floor of the Bowery And I was high enough Somewhere along the lines We stopped seeing eye to eye You were staying down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 Waar je het warm van krijgt. Zoals Boxspring Home 105 voor 1190 euro. Swiss Sense for every party. NRV. Nu tot 200 euro vroegboekkorting op nrv.nl. Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al vier decennia lang maken we banken waar je...